Wij beginnen de les 46 van Pri uitz khaym. Pagina 15 onderaan de regel 37. Wij gaan al-darak za benjan baynan hamshahot awrot bikriyat shma. Kien kriatschma baulam, se me acht en lechaverta basiba anat. Vizeat am, se nit tamid gimil pa amim baio. Vilikro kriatschma pa amayim negen en Geweldig, geweldig wat hij ons nu vertelt. Herinner ik nog wat hij ons um, vertelde op de vorige les. Dat uh, niets, geen gebed lijkt op, op dat van ander, op een ander gebed. In welke verhoudingen dan ook. Let op. We gaan al derg zijn en zo op, op, deze, op deze manier. Zal het zijn in de kwestie van het aantrekken van de lichten bij het Kriyat shma, bij het zeggen van de Shma O Hoor Israël. Geen Kriyat Shema, want er is geen. Kriat Shma, onthoud het begrip. Kriat Shma, het zeggen van Shma. Hoor Israël. Er is geen Kriat Shma in de wereld die, leek, die zou lijken op de ander. Om de reden zoals boven gezegd werd. 38. Zie dat? Dat is steeds verschillend. Het is nooit dezelfde Shma. We zeggen aan. En dat is de reden. Dat wij zijn, aan ons is opgedragen om de taal altijd uh, te bidden drie keer per dag. Wil ik shma en kriat shma te zeggen, het hoor Israël. Van Maimbayom twee keer op, uh, per dag. 39. Wien betele, het bij hem, let op. En zou een mens, zou een mens, een van hen missen, gemist hebben, dan. Zou het. Zijn zoals eh, gezegd is in spreuken mischle, in de spreuken van Salom. Dat dat dan heet dat wat hij doet, maar wat Jehalite teken wat verdraaid is, kan men niet, zal men niet meer kunnen corrigeren. Kijk hoe geweldig wat je ons nu vertelt. We hebben altijd een kans, aan ons wordt gegeven, telkens met elk gebed, om correcties te doen. Ook in de juiste tijden, ochtends, middags, avonds, wanneer verschillende krachten actief zijn, in, op de, uh, gedurende een dag. En als wij eentje missen, dan komt het nooit meer terug. Duidelijk. Dan komt het niet meer terug. De kans hebben we gemist. En zo uh, zijn naar ons aan ons gegeven 70 jaar, jaar leven. Of nee, het kan nog meer uitlopen, maar. 37 jaar actief en actieve leven. waarin wij moeten 7 sferoot, 7 maal 10 corrigeren. Dat is 70. En als men een mens dat niet, een dag dat niet doet, hij neemt even vrij om niet te bidden, dan heeft hij een dag gemist. Hoe kan hij dan weer verder dat in, uh, inhalen? Ja, duidelijk. Het is erg speciaal om dat te doen, want de correctie van deze dag uh, is eenmalig, ik bedoel ten aanzien van het, van het heelal. De algemene correctie van elke dag is een zeer speciale, ook van elk moment is een zeer speciale correctie. 9.30, <coughs> Na de punt. Wat aan hoe, ze beholt veel uit, fila, uit, overgooi, de volgende pagina, de eerste regel. שמה וקריאת שמה נתבררים בירורים חדשים ונמשכים גם כן מלמעלה מוכין חדשים. מה שלא נעשה תראי מעולם בשום תפילה או קריאת אחרת. ריכו נסחתו. לפעולי חפכן את ריכל, 39 na de punt. Wat Amu in de reden daarvan, daarvan is. Omdat in elk gebed. En in elke shma, In elke schma zeggen. Mit niet, niet barim worden de nieuwe. uitzoekingen gedaan. Wanneer we hem en ook van boven wordt worden nieuwere mochten aangetrokken. Maar Shalona we naar dat wat nooit uh, nooit is het geweest in geen ander gebed of het zeggen van de andere, andere schma. Kijk wat je ons nu gezegd. Dat de mogen worden aangetrokken. En de correcties worden gedaan. Wat nog nooit eerder was, waren, was uitgevoerd. Kijk hoe geweldig wat je Ariel ons vertelt. Het is altijd nieuw. Altijd aanvullend. De, de regel 3 we da dat we in de jaren Amnam het begin van het jaar van fir ki van filat jaar van het hem tam. En hoe geweldig wat hij ons nu zegt. Kijk, nee, kijk, kijk, kijk, wat het goed, hoe geweldig Arie ons dat leert, dat we altijd moeten, moeten rekenschap houden, dat alles bestaat uit het individuele en het algemene, of het bijzondere en het algemene, zo, algemene zoals wij zeggen. Let op. De regel drie, wat hij zegt ons. Amnam daar, echter maar echter weet. Keine de bij, een, bij een niem, dat dat slaat alleen op de, uh, kwestie, op de bijzondere aspecten die in hen zijn. In de, in de gebeden en in de zeggen van de shma enzovoort. Dat, ja, let op. Dat alleen de bijzondere aspecten die zijn, die zijn, um, verschillend altijd van elkaar, en enzovoort. Am nam bij Njana bij maar ten aanzien van het algemene aspect dat in hen is. In al die gebeden, enzovoort, en Qua Shma. Qua bejaar komaan, we hebben al uitgelegd op, op, op, op zijn plaats, uh, vier, kijkolt, vielaat let op, dat elke ochtend, dat elke ochtend gebed, Behoor die in alle door de weekse dagen, let op, hem sharin in Kavanatam Zij Ze zijn gelijk aan elkaar in ten aanzien van um, het algemene aspect van hun intentie. Van het, zij zijn gelijk, eh, behalut, in het, in het totaal, in het totaal van hun kavanot, van hun intenties. Vier. Nou de punt. Behol mincha shel hol shavin, let op. En elke, elk gebed, van namiddagse gebed, mincha, van de week, door de weekse dagen, zijn gelijk aan elkaar. Zie je hoe geweldig die zegt, wat, dat ons vertelt over het algemeen aspect. We hoort filat arwit, de hoort shavin, en elk gebed, avondgebed, hij bedoelt dan staand gebed, elk avondgebed. Door de weeks zijn is gelijk zijn gelijk met elkaar. Dus alle avondgebeden, alle ochtendgebeden, door de weeks, let op, door de weeks. En uh, midden namiddaggebeden zijn gelijk aan elkaar. Vijf naar de punt. Kijk nou geweldig wat hij ons nu zegt. We gooien Trilat lail Shavin, let op wat hij verder zegt, en elke. Elk gebed van de vooravond van de Shabbat, dus waar Shabbat valt, vrijdagavond, zijn geleken aan elkaar. We horen Filat Shacharit Shabbat Shavuot en elk gebed van de ochtendgebed van de Shabbat zijn geleken aan elkaar. We gaan Filat enzovoort bij alle gebeden. Zes. Wij derg ze, we hol de shacharit, de hol shavin. Bachol hol de arwit, de hol shavin. En op dergelijke manier, op deze manier, in elke kriat shma, elke zege van de shma in de ochtend, van de ochtend, door de week zijn gelijk elkaar. We hoor kriatschma en elke zeger van de kriatschma, s'avonds, door de weeks, van door de weeks, zijn gelijk aan elkaar. Zes na de laatste punt. Na de punt gewoon. Amnaam praatheem baheem atsmaan zeven. Eén niet zoetzin mochin eilu. Wij niet zoetsen, birurim, elu, shavin, miyom, shenivra, waolam, kregen we die zegt Bijzonder belangrijk om dat door, door te hebben. Echter praatij hem bij hem, maar het bijzondere aspect in hen zelf. Nog de vonken, de morgen hun mogen, nog de vonken die van hen, die uitgezocht worden, gelijk zijn van de dag dat de wereld, waarop de wereld geschapen werd. Zie je? Dus het bijzondere aspect doet, doet, doet veranderen. Zie je dat? Hoe geweldig wat, wat wij leren. Het bijzondere aspect is, is individueel, is... Um, Euh, lijkt geen moment op een, op een ander. Terwijl het algemeen aspect wel dezelfde patroon heeft. Zij zijn gelijk aan elkaar. Waarom? Waarom is het zo? Euh, vraag ik je af. Vraag ik mijzelf af en vraag ik jou. Waarom is het zo? Waarom hebben we die twee? Waarom hebben we dat in het algemeen aspect, dat het allemaal als het ware dezelfde gebeden zijn, dezelfde helemaal gelijk aan elkaar zijn. En terwijl het bijzondere aspect allemaal verschillend zijn. Waaraan is het te danken? Denk nu eventjes na en ik wacht eventjes. Probeer een antwoord te geven. Natuurlijk is het zo dat wij werken in twee lijnen. De rechterlijn en de rechterlijn, dat is wat overeenkomt met het algemene aspect. Daar zijn um, uh, steeds als het ware het algemene aspect wat altijd hetzelfde is. sadim, zoals we dat in de rechterlijn doen, dan is het ook altijd hetzelfde. Altijd, maar, ja, dus het is dan, of, laten we zeggen, overeenkomt met die twee lijnen. In de rechterlijn is altijd hetzelfde. Altijd verbinden we ons met de schepper, alleen maar de schepper, schepper, schepper. Ja, het is allemaal in het licht van de schepper enzovoort. Maar in de linkerlijn, wanneer we werken, is het bijzonder aspect, allemaal onze eigen correcties, wat elk moment... Anders, is, steeds anders. Andere elementen van ons, van ons, uh, ons wens om te ontvangen corrigeren wij daarmee. Regel 8 Niemca. Ki bachol twila u ba mochen, baein mochen hadash, hadashim Ubirorim Khadshim. ואחר hat Phila hem hozrin um istalkin 99. Nimt Zeit bleibt כי Gib auch halt Phila ut Phila dat in Elokkh Elok gebet. Hij bedoelt in een gebed, als we ze zegt nu, dan is het een gebed en kreat sma en het zeggen van sma. Gewoon. Hij zegt, in elk, in elk gebed komen de nieuwe mogen, nieuwe mogen. Wat hij bedoelt ook met het, met het bijzondere aspect. Dat in elk gebed komen er nieuwe mogen binnen. En de nieuwe uitzoekingen. Waar gaan het villa, maar na het gebed keren zij terug en gaan zij van hen uit. Duidelijk, natuurlijk, niets verdwijnt in het geestelijke. Dat licht wat geweest was, alle, alle correcties die geweest waren, natuurlijk dat zij bleven uh, ingekerfd, deze, deze nieuwe uitzoekingen enzovoort. So en dan is het natuurlijk dat zij eh uh, bleven zijn maar het licht gaat eruit na een gebed 9 nadepunt Uvasy Yovan raboteinu zekhron ale Hasidim arishonim. Hayu shohin. Sha achat kodem fila visha Tin achat acharat fila. Vesha achat Nou, dat is geweldig wat je Let op. En wat daarmee zal begrepen worden, masha amrur raboteinu zi chrono libracha, wat onze Torah van de gezegende Hasidim dat de eerste Hasidim, de eerste Torah geleerde, heilig. Hayu shohin zij wachten, zaten te wachten, oftewel, ja, zaten wachten te wachten, een uur voor het gebed. Dus voor het gebed bleven, we, bleven zij zitten, zich concentreren op het gebed. Eén uur voor een gebed. Let op wat hij ons nu zegt. Er zijn drie gebeden per dag. En kijk nou wat, hoe, met, hoe, hoe gingen zij om met elk gebed. Dat één uur voor het gebed. Uh, wachten zij één uur met concentraties voor een gebed. We let op verder. We scha acht en één uur na het gebed. En, dus, en één uur in het gebed, let op, drie uur duurde dan het, in het, het geheel van het gebed. Eerst een uur voor, als voorbereiding voor het gebed, kijk wat je zegt dan Dan een uur gebed zelf, en dan één uur na het gebed, 10 na Wat Kikodem scheharaf beta migdash. Loha ja pirud ben elfzeir ve'nukva. Wetamid haju pa nimbe pa nimk. Eg wat jullie ons nu vertelt. Waarom zij konden dat doen wij niet? Wat en in de reden daarvan is. Kikodem scheharaf beta migdash. Dat alfo. dat voor. Voordat de tempel in Jeruzalem werd ver, vernietigd, was er geen scheiding tussen ze hier en Oekwa. We tamid haju panim en waren ze altijd panim bepanim. Gezicht tot gezicht. Duidelijk, en daarom uh, was er geen scheiding, maar nu is het wel scheiding na het gebed, na elk gebed direct... Daarop gaan de mogen eruit. En daarom heb je dan in de synagoge, dan wat ze doen, dat direct, direct na het zeggen van het gebed, direct twee seconden, één seconde later, gaan ze al praten over koetjes en kalfjes, over werk, over allerlei zaken, over allerlei dingen. En, oh, het licht is weg. En ze willen niet, en niet alleen, dat, dat natuurlijk geen, dat rechtvaardigt natuurlijk hen niet, dat zij dat zo doen. Want uh, wat zij net hebben uh, verkregen, door het gebed een beetje, wat zij hebben uh, verkregen, dat gaan ze dat uh, spetteren, uitspetteren direct. Dat is wat de massa doet. De regel 11, naar de punt zien we de... Um, het commentaar van, van, de, van die uh, commentator, dat doen we niet. Dat, uh, stre dat, zoals ik gebruik dat woordje, dat kruisen we, kruisen we kru niet kruisen, door, niet kruisen we, niet uh, doorstrepen, maar kruisen we. Deze wereld moet je kruisigen om te komen tot het licht. Uh, en de regel 12, ook doen we datzelfde, strepen we door. De regel 13. Wam nam Achars Neharav, beta-migdash, beavanoteino. Nistelku, hamochen, mizon, en de oudste man die een vrouw heeft, die een vrouw heeft, die een vrouw zon, die de vrouw heeft, die een vrouw heeft, die een vrouw heeft, die een vrouw een de tempel, beta het huis van het heilige, het heilige huis, letterlijk. Het heilige huis werd eh, vernietigd, bavonoté noel op, door onze zonden. Nistalkua mogen zon de mogen van de zon zijn vertrokken, uitgegaan. We lagen aan ons daarom, die en daarom is het, wij zijn genoodzaakt, leg het parallel om altijd te bidden, bacholjom, elke dag. 14. Kedij la opdat, om eh, hen, om de, om la geseer, om hen terug te laten keren naar hun plaats. Om terug, nee, nee, om terug te laten keren naar hun plaats, de mogen, om de mogen terug te laten keren naar hun plaats, zodat de zon, opdat de zon zullen, ziwuk zullen maken. Duidelijk, wanneer de mogen zijn er dan binnen ons, dan kunnen de zon ziwuk maken, maar wanneer het, het die zijn er niet, dan is er niet, geen ziwuk. 14 na de punt. Dus wanneer, wanneer wij gebed doen, dan komen de mogen. Ik heb het anders gezegd. Wanneer het gebed het gebed doen, dan komen wel de mogen terug. En dan uh, zullen de zon zivug maken. 14 na de punt. <trak> Lo, fayftin, pasik, uki mead, shelo gainu tsrikhin le'ikpalel. Kelo gaya ba em chisaron, ve lo gaju tsrikhin, el tfilataynu kide zestin le gamshih mohin le zon panim ve panim ki me olam lo mistalki na mohin haem keik meem keik huvel da vadielans neufartelat hoe was dat in de toestand van, wanneer de tempel er was? Maar voor, voorheen, voordat de tempel, het hele huis werd, dus uh, in Jeruzalem werd vernietigd. Haju, zoon, panim be panim, de zo'n waren panim be panim, gezicht tot gezicht. Zie ge, hoe geïholoopas ik hun was uh, non-stop, zivoek 15. Oké, okay, maar acht, let op. En het was bijna zo dat het niet nodig was om te bidden. Kijk wat je zegt ons. Kilohi Jabem Gisaron, want zij hadden geen tekort. De zon hadden geen tekort, we logejoet zrighien, altvillas, filateino. En zij, de zon, hadden onze gebeden niet nodig. Kideilam schich om aan de zon mogen aan te trekken, om hen te brengen tot zivuk panim de panim. 16 na de koma. Kimeilam logejoet mistaken, want nooit gingen de mogen van hen uit. Vam nam achar gmarad fila zeifintin, xozri ma mochin lijst talek, vi xozera davark lik li kmoxaja, velachena xassidijim lohaju holchin, achtin xeħid palalu. אבל היו שוהים аха аха аха ахат כדי хила кида ишари дейе ми гор му и гор му ва иосиву кохле мало велона и контини сталку га мохин ми ми ме мейра мейра ва га мохин итка ит Yetira, acharat fila. Kijk nou geweldig hoe hij ons nu, nu ons dat vertelt. Dus waarom hadden die eerste Hasidim, dus de eerste Torah geleerden, waarom zaten ze drie uur in het, gebed, in het gebed? Een uur voor, een uur in het gebed en een uur na het gebed. Wam nam zestien achar gmarat fila, maar en echter, na het, ver, na het voltooien van het gebed, 17, het is nieuw, dus na het breken, vanaf de, wanneer de, na de vernietiging van de tempel, echter, nadat het gebed is voltooid, keren de mogen terug en gaan uit, we gezegden waar ik en alles keer terug, zoals het was, we daarom de chassidim deze eerste Torah geleerden. Loha ging nie, gingen niet direct naar, hun, naar huis. Nadat na hun, na, na, nadat ze, na hun gebe, gebed. 18. Awaaiha Juhoshogim maar bleven wachten. Uh, een, uur, daar, een uur na het gebed. Bleven zitten daar, kideesje al hem dat op dat da op dat daardoor eh, de kracht boven van boven zou eh, vol-vol-volbracht, voltooid zou zijn en zo op dat eh, en zou. toegevoegd worden de kracht aan boven. Nog een keer, kreeg je al daar, dat daar, daardoor, door hen, door dat wachten wat zij deden, natuurlijk met de juiste kavanah, jikmeruwe josefukoch, zullen zij toevoegen, uh, aanvullen en toevoegen de kracht aan boven. Welo is telkoe mogen meheer, en zodat de mogen niet ...snel zullen uitgaan, 19. We gaan maar de iets akvoe, en zodat de morgen zullen, zodat de morgen zouden, zullen, eh, uh, uh, let op wat je zegt ons geweldig, zodat ook de, de morgen, zodat ook de morgen zouden, zullen, zullen uh, wacht, uh, uh, gehouden worden afgehouden, gehouden zullen worden in het hoofd van de zeeranpien en de noekwa. Eén uur, gedurende één uur, één extra uur na het gebed.